Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Florence is in kracht afgenomen. De storm, die afkoerst op de oostkust van de Verenigde Staten... is afgezwakt naar een orkaan van de tweede categorie. Het Nationaal Orkaancentrum, dat de storm eerst een extreem gevaarlijke orkaan noemde... waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. Verwacht wordt dat de storm aan het einde van de middag de Amerikaanse oostkust bereikt. Veel mensen zijn afgeleid in het verkeer en dan vooral jongeren. kwart van hen gebruikt in het verkeer een mobieltje om te bellen en te appen. Om dit tegen te gaan begint de overheid samen met partners als de ANWB... verkeersveiligheidsorganisatie Team Alert en telecomproviders... een grote campagne die gaat een jaar of tien duren. Het moet een vergelijkbare campagne zijn als de Bob-campagne... die zich richt tegen alcohol achter het stuur... De gerenommeerde Belgische kunstenaar en theatermaker Jan Fabre wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ook zou hij tijdens fotosessies bij hem thuis danseressen seksueel hebben benaderd. Dat blijkt uit een open brief van twintig oud-medewerkers van zijn gezelschap Troeblein. In een verklaring zegt het Vlaamse dansgezelschap dat Fabre aan de schandpaal wordt genageld op basis van anonieme getuigenissen.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 Maybe you have the fun Is in us figuring I dit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 Stop Yeah. Did you think